Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De NS en vakbond FNV Spoor zijn niet te spreken over een nieuwe ProRail-campagne om spoorongelukken te voorkomen. Die bestaat uit foto's van kapotte jassen en broeken. die kopieën zijn van kledingstukken die slachtoffers hebben gedragen. De NS noemt de campagne ongepast en veel te ver gaan. Volgens de directie heeft ProRail duidelijk geen oog voor machinisten en hoofdconducteurs.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 Al in 2017 vroegen de Duitsers de Iraakse autoriteiten om uitreispapieren... voor Duitse kinderen die in het land gevangen zaten. De kinderen waren door hun ouders meegenomen naar het kalifaat van IS... of zijn daar geboren. In Afghanistan ligt een legerbasis al dagen onder vuur van de Taliban. Daarbij zijn zeker 30 militairen gedood... Op de basis in de westelijke provincie Bad Ghis zitten zo'n 600 militairen in het nauw. Ze zouden vrijwel geen voedsel en munitie hebben, terwijl 2000 strijders het kamp hebben omsingeld. De regering in Kabul zegt dat versterkingen en voorraden onderweg zijn. Oudbestuurder van KPMG Jaap van Everdingen is vrijgesproken van fraude. Tegen hem was negen maanden cel geëist. Ook drie andere verdachten zijn vrijgesproken. De zaak ging om de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van het accountantskantoor langs de A9 in Amstelveen. Daarbij was volgens het OM gefraudeerd met een belastingaangifte. Maar volgens de rechtbank is er te weinig bewijs. Het weer nog in het noordoosten eerst nog bewolkt. Af en toe regen, in de rest van het land zonnig. Het is 9 tot 14 graden. Morgen eerst bewolkt, maar geleidelijk aan meer zon. En het wordt 15 tot 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 ZFM ZFM Zf If you love me, let me heal Say my name, say my name I am dying to believe you I feel alone in your arms I feel you breaking my heart Say my name, say my name If you love me, let me heal Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet www.zfmzandvoort.nl Thought of letting you go I've never ever thought of letting you go I be lost when the sun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 6.9 Gelderland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 het duurt te lang. We staan hier al een tijdje en we moeten door dus voor de laatste keer het spijt me duurt te lang. Oh. Het duurt te lang. We staan stil, wat jij viel wat ik wil, duurt yeah. te lang. Ah oh, oh, oh. stille mensen aan de tafel, het is geen gezicht.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 Dat vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten dus het helpt niet. En dit dus dus waarschijnlijk is het, het morgen weer hetzelfde lied hey, de tekst noemt toch hetzelfde leer en dezelfde beat. Mijn van gouden verf op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal maar Ik kan de niet verstikken. Mijn tranen vallen niet. Dus ik laat het liedje snikken. Het duurt te cycle Don't drink her potions She kiss your neck With no emotion When she's and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 En ik zal voor je zorgen. Jouw pijn is mijn pijn. Niets te veel van je.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 There's something in the way I wanna cry That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 embrace like a heart, and I've embraced like a heart, I heard you on Thing gon' save us now